Onder de slachtoffer zijn twintig jonge kinderen. De politie wil weinig kwijt over de identiteit van de schutter... en het verloop van de schietpartij. Volgens Amerikaanse media is de schutter de twintigjarige Adam Lanza. Hij heeft eerst zijn moeder gedood in het huis waar ze woonde... en is vervolgens naar de school gereden waar hij het bloedbad aanrichtte. De drie wapens die hij bij zich had stonden op naam van zijn moeder. Volgens CNN had Lanza geen strafblad... maar zou hij wel een persoonlijkheidsstoornis hebben gehad. Na de schietpartij zijn de broer en de vader van Lanza meegenomen voor verhoor. Ze zouden vooralsnog niet als verdachten worden gezien. Door het bloedbad is de discussie over de wapenwetgeving weer opgeleid. Bij het Witte Huis was vanavond een kleine demonstratie... om de verkoop van wapens aan banden te leggen. Twee mannen die in de jaren 40 weigerden in toenmalig Nederlands-Indië te vechten... en daarvoor werden veroordeeld, stappen naar de Hoge Raad. Ze willen dat hun vonnissen van destijds worden herzien. De mannen Johannes van Luyn en Jan Maassen weigerden destijds om mee te doen aan de politionele acties waarmee Nederland na de Tweede Wereldoorlog zijn gezag in toenmalig Nederlands-Indië het huidige Indonesië probeerde te herstellen. Van Luin werd veroordeeld tot twee jaar cel, Maassen tot drie jaar en hij mocht ook vijf jaar lang niet stemmen. De mannen wilden niet uitgezonden worden omdat ze niet mee wilden doen aan het doodschieten van onschuldige burgers. De Haagse politie heeft een waarschuwingsschot gelost na een wilde achtervolging die begon in het centrum van Den Haag en eindigde 20 kilometer verderop. Een auto met twee inzittenden had een alcoholcontrole omzeild en was met hoge snelheid op de vlucht geslagen. Bij Blijswijk ramde ze een politieauto die dwars op de weg was gezet. Een van de inzittenden probeerde te vluchten waarop een agent een waarschuwingsschot loste, zowel de bestuurder als een bijrijder is aangehouden.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 Het weer, wolkenvelden en af en toe zon, vooral aan zee enkele buien, het wordt een graad of 7. Morgen in de ochtend, periode met regen, smiddags overwegend droog, met kans op zon, het wordt dan ongeveer 8 graden. De dagen daarna, wisselvallig, de temperatuur gaat geleidelijk weer iets omlaag. Nu bij Librist voor maar 129,95 de Kobo Glow e-reader met ledverlichting. Dan kun je gewoon doorlezen in deze donkere dagen van het jaar.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 Bert van Sloten. Een hele goeie morgen. Het is zaterdag, het is 15 december. En Egypte stemt over de nieuwe grondwet. Nederland praat over de crisis en Amerika is in shock over de schietpartij. Amerika is geschokt door die enorme schietpartij. Twintig kinderen zijn overleden en acht volwassenen... onder wie de dader die zichzelf doden. Gebeurde in Newtown, een rustige en redelijk welgesteld stadje... in Connecticut, zo'n 100 tot 150 kilometer ten noorden van New York. President Obama reageerde gisteren aangeslagen op het nieuws. Our hearts are broken today. For the parents and grandparents, sisters and brothers of these little children... And for the families of the adults who were lost. Our hearts are broken for the parents of the survivors as well. Voor as blessed as they are to have their children home tonight, they know that their children's innocence has been torn away from them too early, and there are no words that will ease their pijn. Er zijn geen woorden om de pijn van de nabestaanden te verzachten. Al dus president Obama. Correspondent Walter Zwart ging in Newtown kijken hoe de inwoners van het stadje proberen het drama te verwerken. Niet ver van de school waar de schietpartij plaatsvond, zoeken mensen steun in de St. Rose of Lima-kerk. Vele hebben moeite om de schok en het verdriet een plaats te geven. Verbijsterd dat dit kon gebeuren in hun, wat ze noemen, hechte gemeenschap. Newtown is niet groot. Bijna iedereen kent wel ouders, familieleden van slachtoffers. The only thing I could see in my head was that classroom with the five- and six-year-olds in that classroom. And it's really hard. Are you a mother? Yes, I'm a mother of two sons. Columbine, Virginia Tech, Aurora en nu Newtown, Connecticut. De groeiende lijst van dodelijke massaschietpartijen in Amerika is weer één naam langer. Jacqueline Ekman probeerde in de buurt van de school te komen waar de schietpartij plaatsvond.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 is hij dus gaan rondschieten. Honderden kogels afgeschoten. Hij had nog een mitrailleur in de, de achterbak van zijn auto. Heeft hij gelukkig niet meegenomen. Er waren de doden misschien nog wel... het aantal nog wel groter geweest. De jongen had zwarte kleding aan. Een, een, een legervest um, gekleed als een soort militair. En, um, maar de echte motieven van deze jongen zijn nog niet bekend. Zijn vader en zijn broer zijn wel verhoord. Hebben blijkbaar niks met deze moordpartij te maken. En zijn moeder...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 he mostly stuck to himself but i i don't know if you can say that you kind of predicted this hij zat altijd alleen in de kantine ging alleen met de bus hij had misschien een paar vrienden maar meestal was hij dus alleen i i always saw him alone when he when he was walking through the school or when he was sitting at the table sitting on the bus but i think he had a, a a few maybe close friends maybe through school through his classes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 Doing something crazy like this. Een oud klasgenoten Dus nu aan de lijn CNV-voorzitter Jaap Smit. We gaan zo praten over het overleg in de polder. Maar u bent natuurlijk oud directeur van slachtofferhulp. Wat moet je, als ik u dat even nog nog vragen in die oude functie. Wat moet je nu doen? Hoe kan je deze kinderen opvang geven? Allereerst moet je je richten op die ouders. Want uh, zij zullen dicht bij die kinderen zijn. En uh, uiteindelijk zul je. wat wij uh, vaak deden is dan die groepen bij elkaar halen en duidelijk maken van hoe, er, hoe kunnen kinderen reageren op, uh, op, op zo'n verschrikkelijke uh, gebeurtenis. Kinderen zijn natuurlijk heel jong, dat betekent dat ze uh, heel, wisselend, uh, heel wisselende stemmingen zullen hebben. Sommigen zullen een hoekje kruipen, sommigen zullen uh, het na gaan spelen, sommigen zullen uh, uh, weer in een bed gaan passen, noem maar van op van al dat soort dingen. Het eerste is dat de ouders daar... Over geïnformeerd worden en niet schrikken van de reacties van hun kinderen. en meebewegen met hun kinderen. Uh, ze niet uh, als ze stil zijn uh, willen activeren. maar ga naast ze zitten. vang ze op. en uh, ja, beweeg mee met die kinderen. Dat is eigenlijk altijd het advies wat, hij, uh, wat ik die mensen gaf. als ze uh, uh, hun kinderen geconfronteerd waren. met, met een verschrikkelijke uh, gebeurtenis. Vooral stop het niet weg, dat is het. Uh, precies, en, en uh, ga niet in je kinderen lopen plukken en trekken. en uh, proberen. Uh, ze vrolijker te maken dan ze zijn, of ze minder vrolijk te maken dan ze zijn. Kinderen hebben hele wisselende stemmingen, kunnen uh, uh, ja, heel uitbundig worden, nogmaals heel stil worden, maar nogmaals, uh, ga er een beetje in mee. Yeah. Dank u wel voor, voor die reactie. Nog met uh, de oude pet op als uh, ja. directeur van Slachtofferhulp. Maar ja. ik, dacht, ik vraag het u toch eventjes. We hebben, we hebben u uh, uitgenodigd omdat we graag willen praten over de polder. Hè? Want ja. uh, woensdag komt, uh, ja, dan zeggen we dan de hele polder bij elkaar. Het is gewoon de werkgevers en de werknemers en een delegatie van het uh, kabinet... om uh, vast te stellen waar uh, het eigenlijk uh, de komende tijd over moet gaan. Um, wat is het belangrijkste komende woensdag wat u betreft? Het allerbelangrijkste is dat wij uh, een start maken... Van een goed overleg. Ik uh, ben erg blij dat uh, het kabinet ook uh, de, de, de hand uitsteekt en zegt we zullen met de sociale partners de ruimte moeten gaan invullen die er is. Dat is een, een heel belangrijk punt. Ik denk dat we daar met z'n allen op zitten te wachten dat er vertrouwen komt in het overlegmodel en dat wij met elkaar om de tafel gaan zitten ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid om ja. te zien wat we kunnen doen. Ja. En moet er ook iets concreets uitkomen? Nou dat zal woensdag denk ik zijn. Ik zie woensdag als een eerste aanzet, maar we zullen natuurlijk niet zeg maar, alleen maar een kopje koffie met elkaar drinken. Nee, het wordt meer. Het wordt meer. Hè? Dus, uh, maar goed, er, er is een crisis. Uh, moet er bijvoorbeeld een plan aankomen, uitkomen om de crisis in de bouw aan, aan bijvoorbeeld, te pakken? Ja, dat, is, dat is een van de. We hebben een kortere termijn en een langere termijn. We moeten zorgen dat, uh, dat op de korte termijn, met name in de bouw, dat daar wat gaat gebeuren. Dus we willen met elkaar praten over mogelijkheden om, uh, om dat op gang te brengen. Dat is goed voor de werkgelegenheid en goed voor de economie. En dan praten we over bijvoorbeeld pensioengeld inzetten om uh, de bouw een beetje los nou, te trekken? Nou, ik denk niet dat dat, uh, dat dat meteen aan de orde is, maar het, uh, overigens, ik, ik weet het niet, er kan van alles aan de orde komen. Maar als de bouw maar losgetrokken wordt? Exact. Daar vallen elke dag weer bedrijven om. Dat is... Uh, voor mensen die hun baan kwijtraken, Dat Dus voor de economie, finest. Dus we zullen dat. Uh, het allerbelangrijkste is dat wij nadenken over hoe we die economie aan de gang krijgen. Ja, want je hebt twee dingen. Het aan de gang krijgen, en dat is één. Dat is het stimuleren. Daar moet je misschien wel een soort stimulansplan ja. voor bedenken. Je hebt aan de andere kant, vanwege de crisis, steeds meer mensen die in de WW terechtkomen. die gewoon werkloos worden. Moet je daar niet ook wat voor doen? Nou, het van ons is dat we moeten echt voorkomen dat die desastreuze plannen van de WW doorgaan vinden. Dat is ook de inzet van het CNV. Het is, dit is niet het moment waarop je mensen zonder perspectief op de arbeidsmarkt een uh, verkorte WW moet aandoen. Dat heb ik al een paar keer uh, hardop gezegd. Maar moet je, wat moet je dan? Moet je een deeltijd WW-regeling weer in het leven roepen? Nou, dat, zal een, dat kan een van de dingen zijn die aan de orde komt. Ik weet niet of dat op dit moment de oplossing is, maar we moeten in ieder geval zorgen dat mensen niet na een jaar in de bijstand komen als er gewoon geen werk is. Want we kunnen wel zeggen van, hoor eens, een kortere ww lijkt tot een, een flexibele arbeidsmarkt en mensen eerder aan het werk, maar dat werken ze dus gewoon niet. Dus dat, dat is niet een goede redenering. De allerbelangrijkste is dat je voorkomt dat mensen in de ww komen. Daar zullen we alle creativiteit voor moeten gebruiken. Dat kan een deel van de ww, kan, het een, kan een onderdeel zijn. Uh, maar je kunt ook nadenken of er laat mensen die wat ouder zijn uh, met deeltijd pensioen. Uh, maar in ieder geval zullen alle creativiteit moeten gebruiken om te voorkomen dat mensen in die weer WW terechtkomen en dat wij met z'n allen weer wat vertrouwen krijgen in de economie. Want het grootste probleem van onze economie is, is niet dat die op zich slecht is, maar dat we gewoon geen geld uitgeven omdat iedereen de hand op de knip houdt en bang is. Het wordt alleen nog maar erger en erger en daarmee versterk je gewoon de crisis uh, op zich. Goed. Woensdag dan is dat uh, overleg. Meneer Smit, ik dank u wel en ook voor uw eerste reactie. Ja. Straks Vincent van Gogh, die is weer helemaal terug in het Museum. Verkeersinformatie, er is namelijk een afsluiting... wegens een ongeluk op de N278, dag maastricht richting Aken. Bij Bebelen is de weg in beide richtingen afgesloten. Rond 10 uur zal de weg weer vrij zijn. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In een sfeer van oplopende spanning gaat een groot deel van Egypte... vandaag naar de stembus. Burgers mogen in een referendum kenbaar maken... of ze al dan niet in gaan stemmen met die nieuwe grondwet. De laatste dagen is er enorm veel protest geweest over het referendum... en de manier waarop president Morsi het er door zou drukken. Correspondent Sander van Horen is in Cairo... waar de stembussen een uur geleden zijn geopend. Sander, kan je al iets zeggen over de opkomst? Ja, het lijkt toch wel vrij hoog te zijn. Ik bedoel, natuurlijk maar een beperkt aantal stembureaus gezien... maar daar stonden in elk geval de bekende lange rijen. Gescheiden rijden ook in Egypte stemmen de mannen... en die vrouwen, de vrouwen die stemmen gescheiden. Maar op dit moment lijkt het wel alsof mensen graag willen gaan stemmen. En dat... Het past ook wel in het beeld wat ik de afgelopen dagen had, waarbij de discussie uh, over Morsi uh, uh, en zijn regering steeds verder verschoven naar uh, de, het referendum. Inhoudelijk wil ik voorstemmen of wil ik tegenstemmen. En uh, dat animo, dat zie je dus nu ook vertaald in de stemboosrijen. Ja, want mensen denken dan vervolgens van dit is mijn kans om te laten horen wat ik er echt van vind. Vooral toch ook weer wat ik van de president vind. Want vandaag en uh, volgende week zaterdag als de tweede dag is van de stembusgang. Dan uh, zullen mensen toch vooral in dat stembushokje uh, ja of nee zeggen tegen de Egyptische president. Maar dan is het een referendum over mossie. Ja, je kunt het op dit moment niet loskoppelen in Egypte. Want die grondwet, de manier waarop die tot stand gekomen is... dat zegt heel veel over de, hoe het gaat op dit moment in de politiek in Egypte. En voor veel mensen is het een vraag of je een scheiding wil tussen kerk en staat. En dat is dus niet alleen zo dat moslims die scheiding niet willen... en uh, christenen en seculieren die scheiding wel willen. Er zijn ook heel veel moslims die willen dat uh, de religie thuis uh, beleefd wordt, of in de moskee beleefd wordt, en niet in de politiek, en zij vertrouwen de moslimbroeders, en niet in dat die scheiding voldoende uh, gewaarborgd blijft, en ook zij zullen dus vandaag nee stemmen. Uh, het is eigenlijk best spannend. Ik bedoel, ik zou je op dit moment, ik ben geneigd om te zeggen dat uh, de ja-stemmers in het voordeel zullen zijn, gewoon omdat de Egyptenaren dat gewend zijn om ja te stemmen, en omdat het uh, uh, ja-kamp meer in staat is om uh, mensen te mobiliseren, maar het wordt toch eigenlijk best nog wel spannend wat eruit gaat komen. Ja, spannend ook in de zin van dan blijft het rustig. Dat uh, bleef het in elk geval gisteravond niet wel in Cairo, maar niet in Alexandrië bijvoorbeeld... ...waar hevig gevochten werd tussen voor- en tegenstanders van de president. Dat gebeurde allemaal voor een moskee waar uh, de voorganger had gezegd dat als je uh, nee gaat stemmen dat je dan een ongelovige bent. Vervolgens werd die moskee belaagd door tegenstanders uh, en moest de imam ontzet worden. Dat is uiteindelijk pas midden in de nacht uh, gelukt. En dat geeft die spanning wel weer heel goed aan, ook hier in Egypte of in Cairo in de hoofdstad... Er zijn uh, vorige week straatgevechten tussen voor- en tegenstanders geweest. Nou, er zijn dus op dit moment uh, door heel Egypte veel militairen en politie zijn er op de been... om die rust te waarborgen, om ervoor te zorgen dat mensen die willen stemmen... dat in elk geval in alle rust kunnen doen. En tot nu toe lukt dat in elk geval. Dankjewel. Sander. Sander van Horen was dat vanuit Cairo. Krulle Museum dan op de Veluwe. Dat heeft op één na grootste collectie van Vincent van Gogh. Het museum richtte zich de afgelopen jaren vooral op andere kunstenaars. Waardoor die werken van Van Gogh een beetje naar de achtergrond verdwenen. Maar nu is hij weer helemaal terug. Vincent is back, heet de tentoonstelling dan ook in goed Nederlands. En vanaf vandaag is het open voor het publiek. Jeroen Wilaert ging daar ook kijken. En hij kreeg een rondleiding van directeur Lisette Pelsers. Vincent is back. Hij is terug. Lizet Pelsers, op veler verzoek mensen hebben gehuild. Ja, we, hadden, uh, we waren deze presentatie aan het inrichten. en Een week of twee, drie geleden hadden we even helemaal geen werken van Vincent van Gogh te zien. En toen waren er inderdaad letterlijk houdende mensen aan de deur. Dus je mag wel zeggen dat deze presentatie in een behoefte voorziet. Niet alleen van Nederlanders, het waren... Mensen uit het buitenland die een traantje wegpinkten. Ja, natuurlijk. Helemaal hier naartoe gekomen de Krullenmuller, was hij er niet? Nee, die komen er speciaal voor het caféterras bijvoorbeeld... en kunnen het dan niet zien, maar daar hebben we wel wat voor geïmproviseerd. Hoor. Dat caféterras hangt hier ook in Vincent is back... maar is eigenlijk van de latere periode. Tuurlijk moet je die hier ook hebben... maar deze eerste tentoonstelling gaat over zijn geboortegrond, over zijn Oerperiode. En dan denk je dat je hem kent. Maar hangt daar bijvoorbeeld zo'n eerste nogal houterige prent van een zaaier. Probeersel van Vincent. Tekening hoor, voor alle duidelijkheid. Ja. ja, dat klopt. Wat je hier in die vroege tijd kunt zien is hoe hij worstelde. Hij was natuurlijk autodidact. Hij is op een gegeven moment naar nou, het bestaan van twaalf ambachten, dertien ongelukken. Tot de conclusie gekomen dat hij in teken had, zoals hij dat zelf noemde. Of het schilder knuist. En toen is hij inderdaad zichzelf het vak gaan leren. En dat zie je hier dus echt voor je. En dat zie je natuurlijk niet vaak. Je ziet hier ook echt de, de, de onhandigheid er nog in. Het werd tijd in Krullen müller want hij werd al langer gemist hier. Terwijl er zo'n kostelijke collectie was. Als het ook iets toont, was hoe vroeg Krullen en Muller hier al bezig waren. Ja, Krullen en Muller ja. <laughs> hebben inderdaad deze verzameling weer ingebracht. Vroege jaren 20. Vorige ja, eeuw. Eerder, eerder eerder al eerder. Uh, en die verzameling is niet onaanzienlijk: 91 schilderijen, 180 werken op papier. En dan brengen we hier ook heel goed in kaart. We laten hier ook heel goed zien uh, wanneer wat is aangekocht en voor welke bedragen. We en dan sta je toch wel even weer met je ogen te knipperen. Is het ook een soort inhaalslag van jullie? omdat je begrepen dat je deze oude topper toch weer nodig had. Nou, in inhaalslag is het groot woord, maar het is wel voor het eerst dat we echt dat verhaal eens ook helemaal vertellen. En daar hingen altijd wel van Gods natuurlijk, maar niet we hebben het nu echt één grote presentatie wel gemaakt en we vertel het verhaal van de ontwikkeling en vertel het verhaal van hoe de collectie tot stand is gekomen. En dat maar hebben we nooit gedaan. Maar dat verhaal was toch al heel vaak verteld? Nou, dat denk je. Nee. Niet hier in ieder geval. Nee, en wordt het dan uiteindelijk toch ook als die Tweede tentoonstelling is geweest. Met meer nadruk op zijn latere Franse periode. Een kwestie van Vincent Stays. Ja, dat is zeker zo. We laten deze presentatie... We, we leggen het, verleggen de nadruk natuurlijk wel. Maar we blijven wel het hele verhaal vertellen. Dat doen we nu ook. Alleen de nadruk verschuift. En straks zullen we het een beetje weer tot één geheel samenvoegen. Maar het blijft wel, zoals het, het volume blijft wel, ja. ja nou, maar het, het publiek vindt het natuurlijk heel prachtig. Je, het voorziet echt in een grote vraag. En dat zei Lisette... Belzers. Zij uh, heeft die tussenstelling samengesteld. Vincent is back gaat natuurlijk over Vincent Verhoogel. Even schrok de wereld afgelopen weken op toen bekend werd... dat Nelson Mandela in het ziekenhuis lag met een longinfectie. Op dit moment lijkt de gezondheidstoestand van de oud-president... van Zuid-Afrika redelijk stabiel. Ik zeg lijkt, want echt veel nieuws komt er nou ook weer niet... uit het ziekenhuis in Pretoria, waar die ligt. Staat zelfs niet vast in welk ziekenhuis Mandela ligt. Buitenland-redacteur Katrien Straatman sprak gisteravond... met de presidentieel woordvoerder Mac Meherets. Ze vroeg hem uiteraard allereerst hoe het nu is met Mandela... Position positie is, dat vrijdagmiddag, is dat de dokters, attending to former president Nelson Mandela, report dat hij has had, een comfortabel past 24 uur, en dat hij Hij heeft een comfortabel etmaal gehad en wordt nog steeds behandeld in het ziekenhuis. Op de vraag of we daar de conclusie uit kunnen trekken dat het leven van meneer Mandela niet direct in gevaar is, zegt Maharaj. Hij is 94 jaar oud. We moeten alles in en En ik denk dat de dokters. Het is een 94-jarige en dat is niet niks. Ik denk dat de dokters niet te veel hoop willen geven aan ons, maar ons ook niet te somber willen stemmen. Waar het om gaat is dat er verbetering is en dat hij goed reageert op de behandeling. Yes. En dat hij op de behandeling. is. En is eigenlijk er geen cause voor alarm. Maar wat bedoelt Maharaj eigenlijk precies met comfortabel? Betekent het dat Mandela gewoon zich bewust is van alles om zich heen? Ja, you know, yes, he's conscious. He's been talking. He's been greeting people. Does he uh, get visitors apart from his wife uh, Graca? Well, I don't want to go into all his visitors. You will appreciate. We hechten zeer aan de privacy van Nelson Mandela en zijn familie. Hun verdriet is privé en gaat ons niets aan. We willen Madiba, de koosnaam van de oud-ANC-leider... met grote inspanning en waardigheid behandelen. Maar zou hij nu de behandeling aanslaat, het ziekenhuis misschien binnen korte tijd weer kunnen verlaten... Dat is aan de doktoren, zegt de presidentieel woordvoerder. It's a question that we have not even asked the doctors because we think they'll tell us zelf when they are ready. We don't want them to feel that they are under pressure to keep him or not to keep him in the hospital. The pure medical decision that they must make when they are ready to make it. Nog een laatste poging dan, bent u voorzichtig optimistisch? He is doing reasonably well. responding Ah, uh, great news, uh, but we give the news with the steadiness with which the doctors are giving it to us and with all due regard. to not make it a matter of a sensational and alarmist reactions. Het gaat naar omstandigheden goed met meneer Mandela zegt de presidentieel woordvoeren. We gaan op de dokters af. We willen geen sensationele en geen paniekerige reacties. Hij zei dat in een bijdrage van Katrien Straatman. Zo dadelijk de Tros, de Tros met Peter en Mieke. Aldi is niet blij dat de viera trein de Aldi-trein wordt genoemd. Daar gaan ze het over hebben met iemand die daar verstand van heeft. Ze praten verder met uh, mensen over de 4G-veiling... en natuurlijk ook over de schietpartij in Newton. Dat doen ze met Willem Post. Om 11 uur is er Kamer Breed van de Tros... Uh, met uh, Kees Boman onder andere en Margriet Vromans... en die praten over de politiek in Europa. Er is morgen nog veel meer politiek als u daarin geïnteresseerd bent. En ook als u er niet in geïnteresseerd bent, het is een hele leuke uitzending. Ik beloof het in ieder geval te worden vanaf 1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 Of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Veel gasten van het hotel zagen het gebeuren. Twee mannen die in de jaren 40 weigerden in toenmalig Nederlands-Indië te vechten... en daarvoor werden veroordeeld, stappen naar de Hoge Raad. Ze willen dat hun vonnissen van destijds worden herzien. De mannen wilden niet meedoen aan de politieke acties... omdat ze niet mee wilden doen aan het doodschieten van onschuldige burgers. Egyptenaren kunnen vandaag in een referendum ja of nee zeggen... tegen de conceptgrondwet. President Morsi en de moslimbroederschap zijn voor, de oppositie is tegen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 800.000 vegetariërs kunnen samen voor 80 miljoen euro cadeaubonnen van de vegetarische slagen krijgen. Bij de Vegapolis zorgverzekering. Vegapolis.nl Feliciteer Edukans op Facebook en help een kind naar school. De eerste duizend nieuwe verzekerden bij de Vegapolis... maken kans op 1000 euro gratis boodschappen. Vegapolis.nl Voor ons, kinderen van de jaren 50, was Amerika een droomland. Wat is er over van die Amerikaanse droom? Reizen zonder John van Geert Mak: het perfecte cadeauboek. Dit is Radio 1. Tros Show. Presentatie Peter De Wy en Mieke van der Wij. Goedemorgen, het is bijna vier minuten over half negen. Tot elf uur zijn we bij u. Wat gaan we doen? Om negen uur hebben we eerst even contact... telefonisch met Willem Post, want hij zit in Amerika. En dan gaan we het hebben over die afschuwelijke schietpartij... Op de, uh, de grootste schietpartij op een school in de Amerikaanse geschiedenis. Daarna komt Francisco van Jolen en hij gaat uitleggen... hoe dat zit met die frequentie van die 4G-veiling... Japan gaat naar de stembus, maar ze weten het niet meer daar. Ze zijn helemaal in de war. Zometeen iets meer licht in de duisternis. Verder de vraag, mag je de Vira met de Aldi vergelijken? En waarom je beter kunt leren op zijn Singaporees? En waarom je beter op groen gras, groen gas kunt rijden. Ja, lastig. groen gas. Ja. Nou goed. Om tien uur eh, gaan we het hebben over het theater, want er zijn twee films van Ingmar Bergman op de planken gezet door Ivo van Hoven en Marieke Hebing speelt in beide. Arie Storm doet de boeken. We besteden aandacht aan de komst van Abercrombie en Fitch in Nederland. Als u uw webcam aan heeft, kunt u zien dat Peter de Bie hier zit in een Abercrombie Speciaal en Fitch. Speciaal voor de eh, gelegenheid. Wat is het? Op jouw verzoek. En uh, de webcam doet het nog niet ik net. <laughs> nou ja, daar moet u nog even ik. Ook, geloof ik. <laughs> Goed, uh, wat hebben we nog meer? Uh, oh ja, de, de populariteit van het, uh, het jaren 30 huis komt ook nog aan bod. Zometeen, uh, Netsfokken een enthousiaste en is zit hier aan tafel. Maar eerst gaan we het hebben over... Uh, nou ja, we gaan het eigenlijk over hebben. Nou, er is een bouwwethouder <laughs> van Rotterdam... die afgelopen week heeft geroepen... we moeten nu een begin maken met de renovatie... van het totaal failliete woonstelsel. Komende woensdag gaan die onder andere praten... met minister Stef Blok van Wonen. Want gisteren nog stelde die minister Blok voor... om het de starters op de woningmarkt in ieder geval makkelijker te maken. Wie uitzicht heeft op meer salaris mag meer lenen voor een hypotheek. Opnieuw dus een maatregel om de woningbouw uit het slop te halen. De vraag is of het duwtje in de rug opweegt tegen de nadelen... die vanaf 1 januari behoorlijk merkbaar zullen worden. Hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, Peter Boelhouwer houdt zijn hart in ieder geval vast... Goedemorgen. Goedemorgen. Een uitleg. Uh, het, het, het gesprek met de minister, daar komen 400 man op af. Uh, geeft dat de urgentie van het hele geheel Nou, ik, ik kom weer. daar zelf ook. Ik spreek daar zelf ook. Maar de minister doet Aha. alleen een videoboodschap, zag ik. Dus oh. die komt niet ten levende lijf. Dat is oh. nou weer jammer. Maar, ja. maar waar gaat dat over? Waar, uh, uh, waarom is de belangstelling zo groot op dit ogenblik? Voor de woningmarkt bedoel je? Ja, nou ja voor de die problematiek die van... Nou, die is natuurlijk ernstig, de problematiek. Ja. We zien dat de prijzen zijn inmiddels met zo'n 16 procent gedaald. Heel veel mensen hebben problemen met het verkopen van hun woning. Veel mensen hebben een hypotheek die meer waard is dan de waarde van de woning. Zo'n 700.000 huishoudens. En het heeft ook grote economische consequenties. Met name de bouwnijverheid. Ja, dat is echt een drama momenteel. Er zijn het eerste half jaar alleen al 40.000 werkeloze bouwvakkers bijgekomen. Nou, we verwachten tot eind van het jaar dat dat 100.000 zullen zijn. Uh, daar kun je rustig nog verdubbelen, want iedere werkplaats in de bouw... dat, dat is een, in de toelevering nog een andere arbeidsplaats. Ja, dat heeft enorme impact. Eén op de vijf faillissementen, één op de zes is momenteel een bouwbedrijf. En de verwachting is dat dat volgend jaar nog fors gaat oplopen. Dat het nog maar het begin is. Dus ja, er is heel veel aan de hand. Dus een maatregel uh, die, waar er nu over gesproken wordt... dat je meer mag lenen als je meer verdient. Dat klinkt eigenlijk zo logisch is wat. Als je die banken spreekt, denken ze ja, dat kun je wel bepalen ja. daar. Dat gaan wij niet doen. Nou, dus even afwachten. Het is wel een hele goede maatregel, denk ik. Het zal zeker wat helpen. Maar ja, u gaf wel aan dat per 1 januari komen een fors aantal verslechteringen. Met name voor starters, die moeten annuitair gaan aflossen. Nou, daar is op zich niks mis mee. In tijden van, uh, in, niet in tijden van crisis. Maar dat betekent dat ze nu zo'n uh, ja, 100 tot 200 euro per maand meer gaan betalen. Nou, er komen nieuwe woonlastentabellen. Het heeft te maken met de omvang van de hypotheek die je mag uh, afsluiten. Ja, de Vereniging eigenhuis heeft al berekend dat dat betekent... dat je zo één keer modaal 7000 oplopen tot 20, tot zelfs 40.000... voor drie keer modaal minder kunt gaan lenen. En dan wordt als klap op de vuurpaal, gaat men ook nog te... Ja, ingewikkeld woord loan to value, dus het bedrag van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning... gaat men ook verlagen. Dat betekent ook weer zo'n 4.000, 5.000 euro minder lenen. Ja, dus het wordt steeds moeilijker, met name voor starters... om op die woningmarkt te komen. Dus deze ma maatregel, dat je als je in de toekomst ja. meer gaat verdienen... Ja, ja, dat, dat gaat dan daar niet tegen tegenopwegen? Nou ja, ik denk dat dat daar niet weegt. maar het, zal wel, het is wel een goede verbetering. Ik bedoel, dan is de, maar er is toch meer een van... denkraam waarin dit gepresenteerd wordt? Ja, dus, dus het is, men, men, ik denk dat men ook in Den Haag nu de cijfers bekijkt... Ook, ook angstig wordt en inderdaad deze maatregelen gaat nemen. Overigens, dit kon al. Hè, tot augustus 2012, 2011 was dit gewoon gebruikelijk. Ongeveer 25 tot 30 procent van de hypotheken werd op basis van gewoon de vooruitzichten van mensen werden ah, ja. hypotheken verschikt. Dus dat is ook logisch. Lijkt me hè. trouwens ook lastig te bepalen hoor. Nou hoor, nee, valt nee? wel mee. Ja, kijk, als jij 40 bent, je zit op je eindloon dan weet je dat je daar niet veel verandering in zult uh, aantreffen. En dan kun je gewoon op basis van je inkomen een, een woning kopen. Ja, als je afstudeert van de TU of je bent arts en je begint net... Ja, dan weet je dat je inkomen gaat stijgen. En als je op basis van dat inkomen een hypotheek verstrekt... Ja, dan zit je binnen vijf jaar met lage woonlasten. Ja, wat doen mensen? Dan? dan gaan ze wachten totdat ze wat meer verdienen. Dus ja, dat werd in het verleden gewoon gedaan. En dat, mm. dat is ook heel, heel, denk ik, heel goed. Uh, alleen ja, met name de AFM uh, vindt dat uh, minder aantrekkelijk... en heeft uh, ja, bedongen via die gedragscode ja. dat dat Gedwongen wordt. Ja, en nu is het minder dan 5 Dat is heel moeilijk geworden om dat te doen. Er speelt nog een ander punt, dat zijn de banken. He, de, de banken moeten die kredieten verlenen. Ja, die hebben grote problemen. Die moeten hun reserves opbouwen. Uh, hun eigen vermogen, volgens Basel III, dat is gewoon te laag. Dus ja, die hebben eigenlijk te weinig geld. En je ziet nu ook de SNS, de ING... De ABN AMRO, ja, ze verkopen eigenlijk liever geen hypotheken. Mm. Kijk maar eens naar de spotjes op de televisie, hè, die je vroeger zag. Dan werd je mee doodgegooid, hè? Nou, dat zie je tegenwoordig niet meer. Van, Niks meer gelukkig. Heb je hebt huppelen gezinnen met zo'n liefde achter in de, drie lucht drie de bak. Nee, precies. Maar, maar is... er zijn wel veel mensen die hun hypotheek versneld aflossen. Dus ja. dan krijgen ze weer meer geld binnen. Ja, in. Dat, klopt, maar dat, zijn, dat, is, dat klopt. Maar dat zijn toch geringe bedragen als je op het totaal kijkt. Maar dat gebeurt nu wel, ja. Maar meneer Boelhout, er staat nog een grote klapper te komen. Dat is de zogenaamde verhuurdersheffing. Ja. Legt u eens uit wat dat is. Ja, nou dat is ook een mooie. Het kabinet heeft geld nodig, zoals u misschien uh, bekend is. En die hebben bedacht van laten we die oh, ja. verhuurders, die sociale woningbouw, nou eens een, een, een heffing opleggen. En dat loopt op naar 2 miljard euro in 2017. En dat kun je vergelijken met ongeveer twee keer de maandhuur. En dat moet betaald worden door de organisaties die dus verhuren. Ja. Namelijk de woningbouwcorporaties ja, de, in Nederland. De woningcorporaties die moeten dat gaan opbrengen. En dan heeft men het Centraal Planbureau opdracht gegeven toen bij die formatie om te berekenen wat je dan aan extra huren moet binnenbrengen. Nou, daar heeft men bedacht, laten we dan 4,5% van de WOZ-waarde nemen. Als de maximale uh, huur die je kunt vragen dan. En ja, die becijferingen kloppen niet. Men heeft verkeerde aannames gemaakt. Kamerleden en de minister roepen van ja, goed is het centraal planbureau bepaald. Oh, verkeerde dat. aannames. Nou ja, het is haast niet u gelooft het haast niet, maar men heeft de prijzen van 2011 en 2012 heeft men niet overgenomen van de werkelijkheid, maar men heeft gedacht... dat de prijzen in die jaren stijgen, gestegen zijn. Terwijl ja. iedereen weet dat de prijzen in 2011 fors gedaald zijn. En dit jaar dalen ze weer dus met 12 procent. Uitgegaan van een veel te hoge prijs? Ja, van veel te hoge prijs, waardoor, ja. Ja, waardoor de opbrengsten van die corporaties... veel te hoog zijn ingeschat. Nou, De sectorinstituten en een aantal... Onderzoeksbureaus die zijn gaan rekenen en kwamen met desastreuze uh, voorspellingen. Veertig corporaties zouden sowieso verhiet gaan. Meer dan 100 komen in financiële problemen. En het belangrijkste is dat de investeringscapaciteit van corporaties... dus het bouwen en renoveren van nul, ongeveer nul. Ja, ongeveer ja. nul. Dus je ziet nu dat alle corporaties hebben hun plannen aangehouden. En als ik u nu vertel dat in de laatste twee jaar ongeveer... 60% van de totale woningproductie door corporaties is gerealiseerd... kunt u zich voorstellen dat volgend jaar ook die bouwproductie enorm... en ook het jaar erop gaat terugvallen... Plus het feit dat in die koopsector die vraag wegvalt. Dus die, ja, die ellende die we op de bouwmarkt de afgelopen twee jaar gezien hebben, ja, die wordt nog veel ernstiger hier, hierdoor. En wat betekent dat voor huurders? Nou, huurders die gaan gewoon meer betalen, dat is duidelijk. En met name huurders met een inkomen, netto inkomen vanaf zeg maar 2500 euro. Ja, als je letterlijk leest wat er in het regeerakkoord staat, krijgen die ieder jaar een huurverhoging van 6,5 plus inflatie. Dus zeg maar 9 à 10 procent ieder jaar huurverhoging. Dus die worden letterlijk uit hun woning gerookt. Ja, wat u bent dit op dit moment aan het doorrekenen, hè? voor, uh, voor uh, die nou ja, EDES, we, of niet? Ja, we kijken naar wat dat voor consequenties heeft voor de woonuitgave. Dat rapport is dat nog is niet beschikbaar. Dat is een koppel van woningcorporaties. Uh, ja, dat kan ik nog niet vertellen. Daar bent kunt, u mee bezig? ben ik mee bezig, ja. maar je kunt dus beredeneren... op basis van die stijging, van die huur, huurstijgingen... dat er gewoon fors meer betaald gaat moeten. Of weer twee maar, keer in de maand moeten worden opgebracht. Maar, maar kun je ook wel voorspellen welke inko inkomensgroep dan de pineut. Dus u zei net al, dat zijn mensen modale die... Inkomens. Modaal ja, inkomens. Ja, modaal inkomens. Die zijn de pineut, modaal en hoger. Want ja de lagere inkomens worden voor een belangrijk deel... gecompenseerd door de huurtoeslag. Ja, huursubsidie heette dat vroeger. Vroeger dat ja. huursubsidie, ja, <laughs> ja, klopt. Ja, ja. Als je nou werkelijk dus als regering... 2 miljard euro uit die markt wil trekken... Ja. dat vervolgens echt binnen een dag... iedereen al je voorrekent... dat dat wel eens ten koste kon gaan... van 40 woningcorporaties in het land. En dat de gevolgen voor huur huurders echt desastreus zullen zijn. Ja. Er wordt nu al gezegd dat dat ongeveer een politieke klapper op termijn ja. gaat worden... die te vergelijken is met de ruzie over de zorgpremies. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Kijk, hier is ook weer niet goed nagedacht en nog erger ook niet goed gerekend. En ja, dus er is een voorstel opgenomen wat, ja, wat er eigenlijk niet uitgevoerd kan worden. Dus of die huren moeten nog verder stijgen om die opbrengsten te genereren... nou, dan geeft dat bij de huurders weer grote problemen... Of je zal die 2 miljard moeten verlagen. Oh. Ja, de minister heeft nu gezegd, ja, ik ga nog even nadenken, ik ga het nog allemaal een keer bekijken. En misschien moeten de corporaties wat zuiniger aan gaan doen. Nou, dat kunnen ze doen. Maar daar haal je geen nog... 2 miljard meer op. Maar is de, de, de, het, hetzelfde voorbeeld eigenlijk het onderdachte manier waarop die zorgpremie verhaal gaat ja, is? Ja, exact hetzelfde. Dit is nog erger, want hier zijn ook nog foute berekeningen gemaakt. Hè? Dus dat is, dat is nog een gaatje erger. Ja, en men beroept zich dan op het Centraal Planbureau. Maar ja, als... Foute berekeningen bedoelt u, die aannames? Die aannames die kloppen ja. niet. Ja, als je de verkeerde aannames... Die berekeningen zijn op zich wel juist... maar als je de verkeerde aannames hanteert, dan klopt het verhaal niet. Totaal onhoudbaar is ja, uw dat stelling. dit is, is echt onhoudbaar. Ja. Ja. Ja, ja. Dus kortom, ze zullen behoorlijk terug in het moeten. Ja, of ze moeten de lasten voor huurders nog verder gaan op. Uh, op dat durft horen. toch niemand op dat moment. Nou ja, dat zou niet verstandig zijn. Nee. Nee. Nee. Maar ze doen wel meer vreemde dingen. Als ik u nou vertel over de woningmarkt. Ik weet niet of ik dat nog even mag toelichten. Ja, maar... ja. Nou ja, kijk, als je, als je, ziet, als je kijkt naar de, de woningmarktontwikkeling in Nederland... eigenlijk in Noordwest-Europa. Dan zijn wij tot... 2010, 2011 vergelijkbaar met de rest van Europa. Dus met de crisis zie je dat de vraag terugvalt, de prijzen zakken wat weg. En ook in Nederland zie je in 2010, zie je die vraag weer opkomen, prijzen stijgen weer. En dan gaat de overheid ingrijpen. Het is echt georganiseerd. Men gaat het krediet ransoneren, allerlei maatregelen treffen... waardoor het veel moeilijker wordt om een hypotheek af te sluiten... Men gaat de lasten verzwaren. Ja, en dan zie je een glijvlucht met de prijzen en met het aantal transacties. En die is nog niet stopgezet. België zijn de prijzen alweer met 10% gestegen. Duitsland ook? Duitsland stijgen ze, Zweden stijgen ze. Uh, Frankrijk, eigenlijk heel Noordwest-Europa, behalve Ierland... maar daar was echt pure speculatie. Ja, dus deze ellende doen we onszelf aan... He, we hebben nu een prijsdaling van 16 procent. Nou, de Rabobank, die, die doet nog voorzichtig, denk ik... die rekent volgend jaar al met een daling van 8 procent. We al op 25. De ING het jaar erop nog eens een keer 4 Dan zit je op zo'n 35 30 daling. Dan moet je eigenlijk de inflatie bij optellen, he, want ja, er is geldontwaarding. Dan zit je dus op een waardedaling ten opzichte van 2008 van 45 Dat is dus 600 miljard euro wat de lucht in gaat. En dat is niet nodig... Zou, als u nou minister Blok was, wat zou u dan doen? Nou, er ligt een heel goed plan. Er liggen verschillende goede plannen... en die moeten snel geïmplementeerd worden. Je moet zorgen dat je nu die crisis oplost. Er ligt een plan van de bouwondernemers en veertien organisaties... om inderdaad de komende twee jaar te gaan investeren. En bijvoorbeeld energiezuinigheid, eh, duurzaamheid. Er is veel te winnen op dat vlak de criteria voor de hypotheekverstrekking... gewoon weer op het niveau van 2008 brengen. En zorgen, dat is een hele belangrijke... dat die banken weer kapitaal gaan verschaffen. Want dat is het probleem in Nederland. We sparen ongelooflijk veel in Nederland. Ongeveer het meest van de wereld. Maar we zien geen kans om dat spaargeld... in onze woningsector te brengen. Als ik u zo hoor, begrijpt u dondersgoed... waarom die minister alleen met een videoboodschap komt? hij uh, ja, zal belangrijke ja. zaken te doen hebben. Maar, oh. ja. nee, maar dat, als ik u zo hoor, heeft hij geen belangrijke zaken te doen? Is dit gewoon nee, een belangrijke zaak? het is echt vijf zaak? over twaalf. En ook de hele economie heeft hij zwaar onder te lijden. En het, de reden waarom ze nou met deze maatregel komen... Kijk, tot voor kort... Waren ze altijd voor tegen? Men wilde absoluut niet aan die normen tornen. En ja, het feit dat men nu toch weer inderdaad wat, wat speelruimte geeft, geeft ook aan dat ze zelf ook in de gaten hebben dat het goed misdrijft. Eén te gaan. ding is zeker: hier gaat het behoorlijk rigoureus anders dan de plannen tot nu toe zijn. Ja, nou ja, een ander Dus Moet het akkoord worden opengebroken? Zeker moet dat worden opengebroken, ja, ja. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Ik denk dat we u in de komende tijd nog wel eens een keer uitnodigen. Nou, uh, graag. Hartelijk dank <laughs> In 2024 komt er een verbod op de Nertsenfokkerij in ons land. Na meer dan tien jaar politieke discussie is er nu een meerderheid... in de Eerste Kamer voor een initiatiefwet van de SP en de PvdA... om het houden van netsen te verbieden. De netsenhouderij is de meest florerende agrarische bedrijfstak in Nederland. Heeft een omzet van rond de 360 miljoen euro... en een export van rond de 300 miljoen. De pelsdierhouders hebben altijd veel kritiek gekregen... omdat netsen alleen worden gehouden voor hun vacht. Bij ons te gast is... Wim Verhagen, hij is directeur van de Nederlandse federatie Edel Dierfokkerijen en heeft zelf ook een netsfokkerij in Edeveen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heeft u zich er al bij neergelegd? Oh nee, zeker niet. Nee? Uh, nee we zijn al uh, tien jaar uh, strijdvaardig. En uh, daar gaan we ook mee door, want we vinden dat uh, dit een, uh, een heel fout besluit is. Dat begrijp uh, ik, maar goed, het is nu genomen. Het is door de Eerste Kamer, dus ja, je kan ook denken, voor, ja, neem je verlies. Nee, formeel moet volgende week de stemming nog plaatsvinden. Dat zal, ook, dat zal wel gaan gebeuren, dat, uh, daar reken ik ook wel op. Mm -hmm. Maar het is, een hele, het is een hele slechte wet. Uh, met alleen verliezers, zoals wij dat zeggen. Op de eerste plaats natuurlijk de dieren die op termijn niet meer in Nederland gehouden mogen worden. Terwijl de welzijnseisen Nederland strengste zijn in de hele wereld. Dus het betekent de verplaatsing van de, van de netzahouderijen naar het buitenland. U geeft zelf al aan economisch uh, een zeer en gezonde sterke gezonde bedrijfstak? Ja. Nee goed, ik begrijp dat u er zo over denkt. Kunt u uh, uh, even vertellen wat voor bedrijven u zelf heeft? Waarom hebt u destijds ooit gekozen voor die Netsvolkerij? Uh, ik werk al 30 jaar in de Netsvolkerij. Mijn ouders hadden een, een boerenbedrijf. En mijn idee was om dat over te nemen. Maar vanwege allerlei beperkingen is dat in de tijd niet gelukt. En ik wilde toch graag in de agrarische uh, bedrijfstak werkzaam zijn. Dus ik ben toen begonnen als, uh, in eerste instantie als assistent uh, bij de brancheorganisatie. 30 jaar geleden. En we hebben dat de afgelopen 30 jaar... Samen met al onze leden verder uitgebouwd. Maar weet u nog waarom u koos voor specifiek deze tak? Omdat ik het een zeer boeiende, interessante sector vind. Hè, met prachtige mooie dieren. Ik ben zelf een grote dierenliefhebber, ook thuis als hobby. En het zal wel goede handel zijn toch ook? De, de, we hebben hele goede jaren gehad. We hebben ook hele slechte jaren ja. gehad. De bekende varkenscyclus. We hebben ook jaren gehad dat er veel geld bij moest. Maar je eerste drijfveer is niet, uh, niet alleen geld verdienen. Hè. Het is werk wat je leuk vindt, want je moet het zeven dagen per week doen. En je moet er s'morgens vroeg uit, uh, zaterdag, zondag met de kerstdagen. Ja. Dus je doet het omdat je passie hebt voor, voor je bedrijven, voor je dieren. En nu de laatste jaren zijn de prijzen ongekend hoog. En ze stijgen nog steeds. Dus dat is een mooie bijkomstigheid. Het argument tegen, nou, dat heeft u natuurlijk al honderd keer gehoord. Dat kan je op de kleuterschool waarschijnlijk al uh, Ja, Het is ja. ziet er voor die beesten. En die beesten ja. worden alleen maar gehouden om veel te dure Mevrouwen van chique... Uh, uh, nou, dat, dat is, is verder niet... Nee, maar nee, dat, dat zijn ze de Ja, toch? dat weet ik. Dat, dat is het verhaal wat, ja. uh, wat je hoort. Maar de dieren die worden op een goede manier gehouden. Uh, dat moet ook wel, want het gaat bij ons ook inderdaad om de pels... Uh, en iedere dierliefhebber die weet dat als je een dier slecht verzorgt... dan zie je dat direct terug aan de buitenkant. Ja. doffe huid, droge huid. Maar begrijpt u de emoties die er hier altijd uh, ik, naar boven Ik begrijp, begrijp best de emoties. En daar hebben we ook, uh, ook begrip voor. Uh, wij zeggen ook niet dat iedereen bond moet dragen. Dat is een vrije keuze. Wat wij zeggen is dat wij ervoor zorgen in Nederland... dat we de dieren op een hele goede manier houden. En daar is veel onderzoek naar gedaan. We hebben ook veel aanpassingen gedaan op de bedrijven nog. Uh, ook ons eigen bedrijf hebben we afgebroken in 2004. Hebben we helemaal opnieuw herbouwd. Uh, 60% meer ruimte. Gecreëerd voor de dieren. Daar hebben we honderdduizenden euro's in geïnvesteerd. Maar begrijpt u begrijpt die emoties wel? Uiteraard begrijp ik emoties. Het is een, uh, maar dat, wil, dat is wat anders dan uh, die emoties laten leiden tot een verbod. Mm -hmm. En daarmee denken dat je iets voor de dieren doet. Want dat doe je dus, doe je dus per se niet. We krijgen nu u vragen zegt, als... het, gaat, het gaat gewoon naar het buitenland. Uiteraard. We en krijgen en de daar laatste... zijn niet dit, dit soort nee, strenge wetgevingen. Nee, uh, we krijgen de laatste weken verzoeken uit Oekraïne... en uit Rusland en uit China. Volop. Of u wil komen met het spul. Ja, die, nee, nou, die, hebben, die willen het zelf graag doen, maar die zoeken kennis. Hè. Die zoeken kennis uit Nederland. Want ze weten dat Nederland voorop loopt... qua kennis, qua ontwikkeling, qua niveau. Uh, dieren, onze fokbestand is uh, kwalitatief heel goed. Dus daar willen ze overnemen. En ik, ik ben in die landen geweest. En uh, ik zou er niet graag willen wonen. Maar ik zou er ook niet willen. U zou in, er als ook niet graag willen wonen, begrijp ik? Ik heb er nee, nee, nee. Als ik dan zie hoe wij dat in Nederland doen... dat de bedrijven hier georganiseerd zijn... en hoe, hoeveel kennis, eh, ja. deskundige mensen... dieren, gezondheidszorg, oh. voeding, noem maar op. Hoe lang uh, leeft een nets eigenlijk... voordat hij uh, wordt geslaagd? De moeders die, die zitten zeg maar, gemiddeld uh, drie, vier jaar... op het bedrijf. En de jonge dieren... die acht, negen maanden. En daarna worden ze... op het bedrijf zelf worden ze gedood. Na door acht middel, maanden? Ja, door ja. middel van koolmonoxide. En ook daar... Kijk, ik ken de, zijn ze de, dan op hun mooist, na acht maanden? Dan hebben ze hun, uh, hun zomer... Uh, Vervangen door de winterpels. En dan, dus dan zitten ze op dat moment zelfs en ze op zijn mooist. En ook, kijk, ik ken de agrarische industrie goed. Ik weet ook in, bij andere dieren, was bij ons thuis vroeger op de boerderij, dan kwam s'nachts die vrachtwagen. kwam naar nou die koeien ophalen en dan moesten ze op transport en naar slachthuis. Dus die laatste dag was niet echt een prettige. Ik voelde me daar nooit goed bij. En de netten haaien uit het hok en dat is 30 seconden daarna is het over. Maar voelt u dus... zich daar dan wel goed bij? Ik voel, me daar, ik voel me daar in zover goed bij... omdat ik weet dat het op een snelle en pijnloze manier gebeurt. En ik ben realist. Ik weet dat wij dieren gebruiken in onze maatschappij voor alles... En uh, ik weet dat wij het op een verantwoorde manier doen. Dat we goed voor die dieren zorgen. Ja. Ik weet ook dat we werkgelegenheid uh, 1200 mensen werken er, uh, u heeft de getallen al genoemd. Ja. Maar we u, hebt u, laat, wat u zei net, vroeger als, als, als jongen op die boerderij had ik daar dan een beetje een slecht, slecht gebrek ja, Nou, Ja, dan heb je... heb je toch op een andere manier kijken. Ja. Dan, dan, dan neem je afscheid. Zo'n zo koe die gaat ja, daar weg. En dan logisch, denk je die ja. laatste dag. Je weet dat het, er maar dat aan, aan het erbij de hoort. Maar aan de nertsen hecht je, je waarschijnlijk toch iets minder dan aan een aan koe, of niet? Wij hechten ons ook aan de nertsen. Uh, ja. Maar niet dat we op, bij het individuele dier emotie worden. Wij zorgen ervoor dat we onze dieren heel goed verzorgen. En maar dat ze, we hebben u, ze hebben voor u niet een soort individueel karakter of Zo Zoals koeien dat natuurlijk wel hebben, die nee. namen hebben en zo. Dat hebben nee. Niks, niks. Nee, ja kijk iemand die, die hein, op ons bedrijf daar zitten iets van vijftien of tweeduizend moederdieren. Zelfs als die iemand die twintig die of 50.000 kippen heeft. Dat is niet de individuele nee. kip van belang. Hè. Het gaat er om de, om de, om de, om de hele groep. Ja. Um. Met die vragen, is het eigenlijk uh, niet zo dat tegen die argumenten, die emotionele argumenten, ja. die uiteindelijk erop neerkomen, nou, dan dragen die mensen toch geen bonte. Ja, maar het is, is een vrije keuze van ja, mensen. Ja. Nee, maar wacht even. De vraag is, tenminste die ik u wilde stellen, ja. is. Is daar nu, nog wel voor u als vereniging een verdediging tegen? Het lijkt me zo lastig. Om nee, daarmee... tegen, tegen mensen die het niet willen dragen... die moeten het ook niet dragen. Ik bedoel, Iemand die vegetariër is, die moet je vooral geen vlees proberen te verkopen. Dat is ook helemaal niet onze bedoeling. Nooit geweest. Wij eh, hebben altijd de insteek gehad. Wij houden dieren, daar ben je verantwoordelijk voor om ze goed te houden. Als mensen bond willen dragen, eh, ze hebben er naar gekeken... ze hebben een keuze gemaakt van dat ze dat verantwoord vinden... dan vind ik dat mensen dat in alle vrijheid moeten kunnen doen. En eh, We hebben open dagen, we hebben mensen laten zien hoe we het doen. Maar ik vind het wat ver gaan als een overheid dan zegt... we zetten daar een streep door, eh, zonder een vorm van compensatie. De mensen moeten het zelf maar uitzoeken... Uh, dat vind ik bizar en dat vinden wij ook onacceptabel. En daar zullen we ook tegen gaan procederen. Wij gaan naar het Europese Hof voor de rechten van de mens. Precies, en wat gaat u daar nou eisen dan? Uh, wij gaan op de eerste plaats gaan bij het Europese Hof kijken of dat deze wet rechtmatig is. Uh -huh. En op de tweede plaats is dit een dermate grote ingreep in de bezittingen van, uh, van, uh, van de, van de Pelzienhouders. Alles wordt hun afgenomen. En de bedrijven die bij wijze van vorige week nog 2 miljoen waard zijn... zijn nu 300.000 euro waard. Nou, u heeft de tijd tot 2024. We hebben, we hebben inderdaad de tijd, maar we hebben 1200 mensen... die bij ons werkzaam zijn in de hele sector. Dat zijn mensen die geen toekomstperspectief zien. En die zullen zeker niet vandaag morgen weggaan. Hè, want de sector is goed en we, we kunnen de mensen want goed zwaardes die kunnen niet opeens geven. bloemkool gaan verbouwen natuurlijk. Ja, dat kunnen ze wel doen, maar die bloemkool moet je wel kunnen verkopen. En, en naar bloemkool is veel minder vraag dan naar netse pelzen. Dus ik vind het onbegrijpelijk dat... In een economie die zo onder druk staat, waar zoveel problemen zijn, dat je dan als overheid zegt: de sector 300, 350 miljoen. hebben De afgelopen dagen zijn de eerste verkopen geweest, de prijzen gaan weer maar 10, 15 procent omhoog. En we betalen 70, 80 miljoen euro belasting per jaar met 160 ondernemers. Dat zijn mega bedragen. En dan, en dan zie ik bijvoorbeeld een land als Denemarken, waar de overheid. dat is wel... geen discussie, hè? Of veel minder. Nee. nee, maar in Denemarken, daar hebben ze de afgelopen 10 uh, jaar heeft die sector zich ontwikkeld tot anderhalf miljard omzet nu. Uh, dat, is een, dat is de grootste exportsector in, in, in de agrarische wereld. En daar kijkt men op een andere manier. Dat maakt men wel... En ook in Denemarken geldt dat je die dieren op een goede manier moet houden. Hè, of je nou in Denemarken zit of in Nederland. Wij hebben hier hoge welzijnseisen, stellen wij aan dieren. Maar, maar die koesteren hun ja. houderij. En wij zeggen, laat, laat de ondernemers het maar uitzoeken. De overheid die, vindt die, die belastinginkomsten vindt niet belangrijk. Maar goed, u, en er komt nog een schadeclaim van ons bovenop. Ook nog in de komende jaren. Ja. Daar kunt u zeker van. Maar ja. goed, uw lobby is kennelijk niet voldoende nee. krachtig geweest. Nee, dat, uh, dat moeten we helaas constateren. Ja. Ja. Goed, hartelijk, uh, hartelijk dank. Wim Vragen hoorde u van de Nederlandse Federatie Edelpels Dierfokkerij. Het is een heel mooi woord. Het is echt een... Uh, een woord voor... Uh... Nou, scrabble lukkertje. Scrabble, ja. <lacht> <lacht> het ging dus over het verbod op het fokken van netten dat er waarschijnlijk doorkomt in 2024. Maar volgens u is het laatste woord daar nog niet over gezegd. Nee, zeker. Want uh, er wordt uh, nog verder geprocedeerd daarover. Goed, hartelijk dank. Zometeen gaan we eens even praten met uh, Willem Post. Die zit in Amerika.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 Uitgeroepen tot beste koop door de Consumentenbond. Kijk op Libris.nl. 100 euro gratis boodschappen bij de vegetarische slager. Als je nu overstapt op vegapodus.nl. Bij Libris ook de Kobo Mini e-reader voor maar 79,95. Mijn naam is Babak en ik kom uit Iran. Ik werd vervolgd omdat ik christen ben. Toen een van mijn vrienden werd opgepakt en and een ander werd vermoord... moest ik vluchten. Alles wat ik had, liet ik achter. Vluchtelingen hebben afschuwelijke dingen meegemaakt. Maar dat is niet van hun gezicht af te lezen. Vluchtelingenwerk Nederland vraagt u daarom verder te kijken. Lees het verhaal van Babek en van andere vluchtelingen op leveninveiligheid.nl Kerstinkopen doen was nog nooit zo voordelig als bij Macro. Alleen vandaag gratis een heerlijk behagelijke vliesdeken. Gratis, zo ziet uw personeel de warmtjes bij deze kerst.